10 uur in het wereld met het NOS Journaal.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 In Iran is een passagiersvliegtuig op een binnenlandse vlucht neergestort en in stukken gebroken. Ongeveer 30 van de circa 100 mensen aan boord hebben het ongeluk overleefd. Er zijn 70 doden geteld. Het reddingswerk wordt bemoeilijk door de hevige sneeuwval in het noordwesten van Iran. De Boeing van Iran Air was onderweg van Teheran naar Urmia en voor te tekort voor de landing.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 Goedenavond. De Europese allround-titels in het schaatsen werden dit weekend verdeeld. In het mannentoernooi was de strijd spannend tot het laatste moment. Het gaat echt tussen Skobref en Jan Blokhuizen. Wordt het die grote rus of wordt het de Nederlander Jan Blokhuizen? De titel ging niet naar Blokhuizen dus, maar naar Skobref. Met Sebastian Timmerman kijken we zometeen uitgebreid terug op het toernooi in Kolombo. Bionester Marianne Vos heeft in haar loopbaan bijna alles gewonnen wat er te winnen viel... Een Nederlandse titel in het veld rijden ontbrak haar uh, op haar erelijst tot vandaag. Ja, ja geweldig. Echt uh, super dat het nou gelukt is. Ik, ik heb er al uh, andere jaren ook wel echt naartoe geleefd. Maar uh, nou ja, het is uh, fantastisch dat hij nu uh, niet binnen is. Zometeen bellen we even met Marianne Vos. In de winterstop is het een drukte van belang op de transfermarkt. Nederlandse eredivisieclubs kunnen elk moment belangrijke spelers verliezen. Maar Twente-voorzitter Joop Munsterman maakt zich er niet druk om. Dit zijn, dit zijn van die maanden waarin het van, van dag op dag verandert. En uh, ja, wij verwachten eigenlijk uh, niet zoveel van de transferperiode. Maar goed, als het gebeurt, gebeurt het. Zo so biedt. En we horen waarom zoveel eredivisieclubs en eerste divisieclubs... tijdens de winterstop in Turkije zitten. Allemaal tot 11 uur in langs de Lijn. Geen Wilhelmus klonk klonker bij de afsluitende medailleuitreiking van het EK all De Nederlandse schaatsers pakten veel medailles, maar geen titels. Sebastian Timmerman heeft het allemaal gevolgd voor ons in Colalbo. Uh, waren bronzen en zilveren plakken het hoogst haalbare. Ja, eigenlijk wel. Daar kun je eigenlijk kort over zijn als je kijkt naar de uitslagen van, van dit weekend. En vooral het rijden van de, de nieuwe Europese kampioenen van uh, Skobrev en uh, van Sablikova, die eigenlijk geen nieuwe Europese kampioen is, want zij uh, uh, herovert haar titel, consolideert haar titel... die ze vorig jaar ook al pakte. Dan staken zij er gewoon uh, bovenuit en zij zijn volledig terecht de Europese kampioenen. Nou, we concentreren ons eerst even op de mannen. Uh, daar was de Rus Ivan Skobrev dus de beste. Uh, had je dat van tevoren verwacht? Hij was uh, uh, samen met Hoa Bukku uit Noorwegen voor mij uh, de topfavoriet... Uh, daarachter zat een hele groep, wat mij betreft. Met Fabris en met de Nederlanders ook. Vooral Wouter Oldeheuvel. Maar hij behoorde inderdaad tot de, de topfavorieten. Begon gewoon goed op de 500 meter. Uh, um, won daarna de 5 kilometer. De 1500 meter, daar pakte hij de leiding in het algemene klassement. En daardoor uh, wist hij wat hem te doen stond op de 10 kilometer. Hij reed na Jan Blokhuizen. Um, het leek er in het begin van de 10 kilometer even op... alsof uh, uh, Skobrev zeg maar, niet de tijden kon rijden die Blokhuizen had gereden... toen dachten we even, zou het er dan toch in zitten voor Blokhuizen? Maar een magistrale versnelling aan het einde van zijn 10 kilometer... met twee slotronden van uh, hoog in de 30 seconden... en dat op het buit buiteneis van Colobo... ja, dat, dat liet verder niks aan speculeren over. Dat, dat was gewoon duidelijk dat Skobrev deze titel uh, meer dan verdient. Ja, toch was het dus even spannend, je zei het al... en ook Skobrev zelf geloofde er op een gegeven moment niet meer in... zo vertelde hij de afloop. In nu, vijf laps to te gaan. Ik dacht thought het niet mogelijk Because if you saw, I was only one in de front in the race. Kuhn did not help me at all. And honestly, I was really tired. But then I decided, oh, what I have to lose? Nothing. Just go full. And yeah, I couldn't remember my five levels, but I'm happy what I'm wat I did. Ja, Sebastian, het was inderdaad een in de weg Ja, ja. En de, wat wat hij eigenlijk nu zegt? Dat doet mij heel erg terugdenken aan woorden... die Sven Kramer vorig seizoen uh, vertelde over Ivan Skobrev. Toen zei Kramer namelijk al een keer... deze man weet helemaal niet wat hij zelf kan. Deze man weet zelf helemaal niet wat hij in zijn mars heeft. En Kramer heeft hem dat wel eens een paar keer plagerig gezegd... in de kleedkamer. Jongen, jij bent zo sterk, jij kunt zoveel meer. En dat hoor je eigenlijk nu in dit quoteje ook weer terug... dat hij toch even dreigde het koppie te laten hangen... en uh, toen zichzelf dus blijkbaar toch terug op de rails heeft gezet. Het was indrukwekkend wat hij die inderdaad liet zien in die laatste rondes van die, van die 10 kilometer. En blijkbaar heeft hij dus, ook al heeft hij inmiddels... olympische medailles op zak, soms nog steeds niet in de gaten... wat hij allemaal, nee. wat allemaal kan, waartoe hij in staat is. Want hij kan dus ook echt veel. een bedreiging worden voor Sven Kramer. Uh, uh, Bij het ja, ja, het is ontzettend jammer natuurlijk dat Kramer hier nu niet was... Maar uh, absoluut, hij, hij, hij kan inderdaad uh, dat in de toekomst wellicht uh, ook gaan doen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn hè, als je een keer zo'n EK krijgt, zo'n uh, WK misschien ook wel, waar je inderdaad kramer weer hebt, Skobrev in optima forma en Bukku toch ook wel beter. Want H Hoba Bukku, die Noor, die viel mij toch op de langere afstanden tegen. Het lijkt er toch op dat, uh, dat hij een meer een 1500 meter specialist is geworden en dat dat uh, ten koste is gegaan van zijn langere afstanden. Want Bukku won de 1500 meter gisteren, mm -hmm. maar viel op de 5 en de 10 kilometer met twee keer een vijfde plaats, toch tegen. Dat is niet de bukkoe zoals we hem kenden van een paar jaar geleden. Dan uh, de prestaties van de nummer 2 en 3, Jan Blokhuizen en uh, Koen Verwij. Had je die zo hoog verwacht in het klassement? Um, nou, ik had Wouter Oldeheuvel wat hoger verwacht. Hij wordt dan ja, uiteindelijk weet, vierde. Ja. Ja, ja, ja, zeker ook de manier waarop hij Nederlands kampioen was geworden... ruim een week geleden. Maar misschien dat juist die druk die hij daardoor kreeg... iedereen noemde hem als de Nederlandse favoriet. om ook wel een beetje... Uh, dat dat een beetje te zwaar op zijn schouders maar heeft. Maar heeft hij het als liggen? Um, ja... Ik denk toch op de 500 meter. Daar had hij, had hij sneller moeten rijden. Uh, en op de 5 kilometer toch ook wel. Daar liet hij zich aftroeven door een koenverwij die zich helemaal vastbeet in, in Wouter Oldeuvel. Dat is ook de manier waarop we koenverwij kennen. Die kan heel erg op een tegenstander rijden. Dat kwam er dan uh, op de 10 kilometer tegen Skobref niet helemaal uit. Maar ik denk dat op die 500 meter en op de 5 kilometer... dat Oldeuvel het daar liet liggen. En Blokhuizen uh, heeft gewoon echt een heel goed uh, toernooi gereden. Goede 500 meter, zijn 5 kilometer en ook zijn 10... Dat, dat, daar kan hij nog winnen uh, uh, ja en zijn 1500 meter. Dat, dat kon er toch ook wel mee door van Blokhuizen. Dat is een echte allrounder, dat zegt hij zelf ook. Ja, en, en een mannetje met Brani ook. Hè. Die zegt ja. gewoon dat hij kampioen wil worden. Dat hoor je niet zo vaak. Nee, precies. Dat, dat hoorde ik hem zeggen. Dat, dat zei hij tegen mij deze week bij de persconferentie. En dat is inderdaad ook wel eens leuk in een wereld... waar toch veel schaatsers ook altijd zeggen... ik wil vier goede afstanden rijden en dan zien we het schipsland. Hij zei gewoon, ik wil kampioen worden. Nou, dat zat er niet in. Hij wordt wel tweede. En daar mag hij gewoon tevreden mee zijn. Koen Verwij mag ook tevreden zijn met zijn derde plaats. Overigens, eh, omdat Blokhuizen Verweij en Oldeuvel tweede, derde en vierde worden... zijn zij al zeker van het WK in Calgary volgende maand. En voor die vierde plek, daar zal eh, omgestreden gaan worden in de skate. Of? Natuurlijk, dat hoort erbij. Uh, Blokhuizen, <laughs> ja, ja. Blokhuizen verwijt dus 2 en 3... en een prachtige prestatie voor hun. Luister, gaan we nu naar een bijdrage van Steven Dalybaas. En toen bleek Allrounder ineens ook enorm spannend te kunnen zijn. Het mannentoernooi in Colalbo had een zinderend slot. Het begon dus bij die rit tussen Oldeheuvel en Jan Blokhuizen. Blokhuizen reed een verbazend goede 10 kilometer. Ja, het ja, was een uh, hele mooie 10 kilometer, een hele, hele vlakke 10 kilometer. Ik denk uh, ja, de beste die ik tot nu toe heb gereden. En ja, hier kan ik niks anders dan, dan gewoon tevreden zijn. Ja, het is heel zuur dat het, uh, dat het op twee seconden, uh, ja, dat je de titel mist op de 10. Maar ja, goed. Want toen Oldeheuvel en Blokhuizen van het ijs stapten... wist klassementsleider Ivan Skobrev dat hij 13.41.91 moest rijden... om Europees kampioen te worden. Skobrev reed tegen Koen Verwij, En ook Verwij reed een sterke 10 kilometer. De tactiek was om vooral bij Skobrev in de buurt te blijven. Nou ja, je weet gewoon dat Skobrev, als je het zo kijkt... misschien wel op, met Havort op dit moment... snelste 10 kilometer rijder is en misschien wel van de wereld... Maar ja, je weet dat hij. Hem, en ik weet gewoon dat Scobref gewoon een hele goede slotrondes heeft. En, en daarom zat ik er ook op. zowel gewoon telkens achter zitten om mijn been te sparen. En ja, hopen dat ik zo snel. dat ik die rondjes op het laatste kan counteren en gewoon mee kan gaan. En, en, en op een gegeven moment had hij het ook door Dat ik de hele tijd achter hem zat te laden. En, en, en, en misschien dacht hij wel hetzelfde over mij: dat ik eronder door zou omdat, omdat, ik, omdat ik dat meestal ook heb gedaan. Mijn motor is nog iets te klein op de 10 kilometer om Skobreff te kunnen pakken. Maar ik weet wel dat we met z'n tweetjes in sommige rondjes meer dan twee seconden hebben verloren. En als, je dat, als dat drie of vier rondjes zijn dan zit je alweer gelijk bij, bij Blokhuizen en Oeldeheuvel in de buurt. Op dat moment staat Jan Blokhuizen langs de baan toe te kijken. Stiekem denkt hij aan de titel. Ja, zeker. Ik zag uh, 32-8. Uh, nou, toen dacht ik wel, als hij niet harder dan 32-6 had rijden, dan uh, ben ik gewoon een Europese kampioen. Maar ja het is gewoon uh, be bewijs dat hij heel veel ervaring heeft op deze afstand. En... Wat zei jij tegen je coach, tegen Giddard Kemkers? Ja, ik zei op een gegeven moment van, uh, dit wordt een 33-er. Maar toen, uh, toen was hij toch aan het versnellen, dus dat had ik een beetje verkeerd ingeschat. Ja, en toen, uh, toen bleek hij toch onder mijn tijd uh, ja, te komen. Dus. Maar heb jij toen het woord Europese kampioen durven uitspreken? Uh... In mijn gedachten wel, ik hoorde wel mensen om me heen roepen, maar ja, ik, je weet het nooit uh, totdat hij over de finish komt. Dus, uh, ik wilde hem nog niet uh, vroegtijdig uitlaten. Uh. Maar Skobref blijkt dus toch weer over onvermeende krachten te beschikken. Wint tijd terug en komt met een voorsprong van twee seconden als winnaar over de finish. Blokhuizen slikt een paar keer diep en loopt naar de tribune met zijn familie. En daar staat ook Gerard Kemkes met hetzelfde gevoel. Wat was Blokhuizen dichtbij? Na vijf ronden voor tijd heb ik op een gegeven moment gezegd. Ik zeg Jan, wat er ook nu gebeurt, dat je tot vijf ronden voor tijd Europees kampioen bent of meedoet om de Europese kampioenschap, is sowieso al een enorm compliment waard. En hoe dan ook, hij stond na de tien kilometer sowieso met een big smile de hele tijd, omdat hij, omdat hij wist dat hij gewoon een fantastisch toernooi heeft gereden. Vier afstanden, super gereden, echt bij de beste meegedaan. Nou, daar kan hij alleen maar trots op zijn. En dat is hij ook. Ongeacht de uitslag, ongeacht of er een titel was of een tweede plek. Ja, je, je betrapt jezelf ook nog op dat je natuurlijk uh, eigenlijk wel baaf of domme geen Europees kampioen. Maar ja, wat ik net al zei, uh, als je van tevoren gezegd dat ik hier tweede zou worden, ja, dat had ik eigenlijk niet geloofd. Dus ik moet hier gewoon heel erg, uh, heel erg blij mee zijn. En uh, ik denk uh, stap voor stapje gewoon, uh, gewoon groeien in mijn... Uh, ja. Als schaatsen zijn. En, uh, wat, wat, hoe belangrijk is deze stap in jouw carrière, denk je? Ja, Europese uh, podium uh, bij, de, bij de grote mannen... dat uh, bewijst er wel gewoon uh, ja, dat je erbij hoort. Dat je aansluiting hebt gevonden. En dat is natuurlijk altijd... Uh, ja, je stapt over naar een nieuwe ploeg. En het is natuurlijk TVM's en uh, is de grootste ploeg eigenlijk ter wereld. En ja, je wilt het natuurlijk wel heel graag bewijzen. En ik had er nou, niet zo heel dendend voor zoen, ja, en dan Af en toe uh, sluit toch wel eens een twijfeltje in. Maar uh, ja, ik bewijs gewoon dat ik... Uh, ja, dat ik een stap heb kunnen zetten bij dit team en uh, nou, dat ik me gewoon uh, ja, fantastisch voel. Is goed voor je zelfvertrouwen als schaatser? Ja, always. En uh, ik denk dat er zeker meer uh, aan zit te komen. En dan komt ook Koen Verwij binnen, acht seconden later dan Skobrev. Hij blijft daardoor in het klassement Wouter Oldeheuvel voor en haalt Bucko in. Verwij pakt brons, nota via een goede 10 kilometer, maar... Hij heeft het niet eens meteen door. Ik wist het niet meteen. Uh, ik kwam over de finish en uh, ik wist niet precies. Ik, ik zag te laat hoeveel seconden ik achter de bout was. En ik uh, hefte mijn handen op van hoeveelste ben ik. En uh, Jan die dacht ik vier was. En, uh, maar dat toen uh, dacht ik dat ik de rekening dacht nou, dat kan niet. Want uh, volgens mij ben ik gewoon derde. En toen uh, liet ze het scorebord van het Oran Klassement zien. En toen zag ik gewoon dat ik derde was. Dus ja, geslaagd, echt uh, fantastisch. Ik denk... Uh, dat uh, Jan en ik hier heel tevreden mee mag zijn met hoe we uh, hier naartoe hebben gewerkt, op deze baan ook. En uh, goede zomer hebben gedraaid, de band is goed, team of mij is goed, dus alles is goed. Ja, wat, wat betekent dit voor jou uh, ja, in de rest van jouw allround carrière? Wat voor steun in de rug is dit voor jou, denk je? Nou ja, ik denk dat het heel goed is. Aan het begin van het seizoen gingen de sprintafstanden redelijk goed, 1500. En uh, de lange liep je nog niet helemaal. We waren gewoon nog uh, te langzaam vergeleken ook met de marathoners. Maar ja, dan ging je toch wel een beetje te twijfelen. Want ik weet gewoon dat ik heel erg fel ben. En uh, dat ik zie je ook op de 500 meter. Dat gaat gewoon heel hard. En uh, maar, ja, dan weet je niet hoe het met de 10 kilometer en de 5 kilometer gaat. En dan, zoals, uh, gisteren, zoals gisteren, dan uh, word je gewoon net aan het tweede op de, op de 5 kilometer. En uh, ja, dan, uh, dat, dat geeft heel veel vertrouwen, heel veel. Dat je op het podium staat op het EK, dat is uh, nou, iets waar, waar je waarschijnlijk als jong jongetje mee bezig was of niet? Nou ja zeker, ik bedoel ik weet me ook nog heel goed herinneren dat uh, met uh, de races van Sven hier zo en uh, Fabrice. En ik dacht nou ja als ik dat ooit uh, ook een keertje haal dat uh, in de buurt komen en uh, zo kan strijden dat zou mooi zijn. En nu uh, vier jaar later sta je jezelf en dan doe je het en dan uh, ja dat is toch heel mooi. Uh, nou, Sebastian, heb ik uh, twee namen nog niet genoemd... die ik toch even aan je wil voorleggen. Rens Rotterveel, de Nederlander, en Enrico Fabris, de thuisfavoriet. Ja, Rens Rotterveld, die is uh, elfde geworden. Uh, maar die heeft hier uh, niet helemaal fit rondgereden. Die liet al uh, via dat beruchte medium Twitter weten... Uh, twee dagen geleden dat hij niet helemaal fit was. Mm -hmm. En dat zag je ook wel terug in zijn manier van rijden. Hij wordt elfde. Hij moest ook het toernooi wel uitrijden. Anders dan uh, verliest Nederland de startplaats op het WK Allround. Nou, dan heeft hij gewoon aan die, die, uh, uh, dat heeft hij gewoon uh, ervoor gezorgd... dat Nederland daar met vier man mag rijden. En meer zat er voor de halfzieke uh, Rotterveld dus niet in. Dat heeft hij nog goed gedaan. En Fabries? Ja, die stelde de teleur. Ja, Fabrice heeft de 10 kilometer niet gereden, maar uh, die heeft ook een uh, excuus. Uh, uh, zijn rug speelt hem weer parten. En ik heb vanmorgen, uh, toen net bekend werd dat Fabrice de 10 kilometer uh, ging laten lopen, niet zou rijden... een tijdje staan praten met Johnny Romme, tegenwoordig zijn coach bij de Italiaanse ploeg. En uh, die vertelde ook dat Fabrice gewoon uh, moeite heeft om langer dan 3-4 minuten in de schaatshouding uh, te rijden. Er zit gewoon iets niet goed in die rug. Uh, ze hopen morgen... Uh, uh, een afspraak te kunnen maken in het ziekenhuis... zodat hij een scan uh, uh, kan krijgen. Zodat ze kunnen gaan kijken waar precies die pijn vandaan komt. En natuurlijk belangrijker, hoe die pijn te bestrijden. Ja, en Rome zei ook, misschien is het gewoon wel een kwestie van rust nemen. Dus is het uh, wat dat betreft de vraag uh, of Fabrice op tijd fit is voor dat WK in Calgary. Uh, dat wordt afwachten. Veel zal afhangen van die scan die ze dus hopelijk voor de, voor de Italianen morgen kunnen gaan maken. Oké, okay, Sebastian Timmerman, uh, dankjewel voor dit moment. We gaan zo meteen nog even praten over het vrouwentoernooi. said Palmer, Johnny en Mary. Martina Sablikova pakte vandaag met overmacht de Europese all-round titel bij de vrouwen. Op de afsluitende 5 kilometer finishten ze met 11 seconden voorsprong op Irene Wust. Bert Maaldring vroeg na afloop aan Wust hoe de nederlaag bij haar aankwam. Ja, nog steeds wel een beetje zuur eerlijk gezegd. Het was, uh, ja... Ik ging... Uh... Vecht voor wat ik waard was, alleen 1-8 begon ik uh, was wel erg hard voor dit ijs. Terwijl je zei dat je niet begon met aanvallen, maar dat deed je wel. Ja, volgens mij begon Sopnikova, die wou wegrijden en ik dacht, dat gaan we niet doen. Dus uh, nee, ik heb uh, ja, gestreden voor wat ik waard was. en uh, was ik de enige verwarring met de laatste ronde met de bel. Had jij het in de gaten? Nou ja, toen Gerard ongeveer op de inrijbaan stond, uh, zei het nog een rondje, dacht ik, oké. Okay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 Meer strijd in het toernooi gezeten. En dan, uh, ja, had ze op die misschien uh, nog wat uh, zenuwachtig geweest. En, uh, ach ja, ik weet niet. Het was gewoon, uh, ja, het was me gewoon niet dit weekend. En uh, ik heb wel uh, laten zien hoe ik fysiek heel goed uh, ben. En, uh, ja, zo'n 15 uh, was op zich ook goed. In drie kilometer was heel sterk. 15 honden heel sterk. En, uh,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 als Jire Lust heet, dan wil gewoon altijd de beste zijn. Sebastian Timmerman, uh, dit was geen verrassende uitslag, hè? Nee, nee, uh, Sablikova was natuurlijk torenhoog favoriete. Samen toch wel met Irene Wüst. Alleen Wüst wist van tevoren dat ze uh, dit weekend in Colalbo... haar eerste vijf kilometer van het seizoen zou gaan rijden. Nou, dat, uh, plus het feit dat dat natuurlijk absoluut niet haar favoriete afstand is. Dan weet je eigenlijk van tevoren al dat het heel moeilijk gaat worden... en dat de 500 meter gelijk een sleutelafstand is. En daar heeft Wüst het laten liggen. Uh, uh, ze won geen tijd zelfs op Sablikova. Ze verloor daar gewoon al 1800ste van een seconde. Ja, en daar, uh, daar heeft Wüst gewoon toen nog. Al, uh, al verspeeld. Ja, uh, mag iedereen wust ooit nog hopen op een Europese titel, all-round? Ja, dat is denk ik Vraag misschien, dan wel, ja. Ja, misschien wel een, een, een, een tweespalt. En dat is misschien wel iets uh, uh, waar ze een beslissing in moet gaan nemen. Dan zal ze ook meer, afstand, weer aan, meer aandacht moeten gaan besteden... aan die langste afstand, aan die vijf kilometer. En Irene Wust is toch meer een rijster geworden... Uh, voor de middellange afstanden. Uh, met succes natuurlijk, want ze is olympisch kampioen op de 1500 mm -hmm. meter. Uh, die won ze trouwens ook dit weekend. Dat was de enige afstand waarop een Nederlander uh, de winst pakte. Uh, die drie kilometer, daar kan ze dat wel redelijk doortrekken... maar op de Kilometer verliest ze gewoon te veel. Ja, en naarmate uh, over een paar jaar de Olympische Spelen van Sochi dichterbij gaan komen, zal ze toch weer meer aandacht gaan besteden aan die middellange afstanden. Dus ja, uh, uh, ik denk dat Sablikova toch de gewoon de toonaangevende orauster is... in ieder geval in, uh, in Europa. En Zij steeg ook nog eens boven, haar zel, boven zichzelf uit op de 500 meter. En na die 500 meter wist je eigenlijk al dat, uh, dat Sablikova dit, uh, dit ging winnen. Dus uh, eindigen de Nederlandse vrouwen als tweede, derde, vierde en vijfde. Ja, wat voor conclusie kan je daaraan verbinden? dat uh, het allrounder Europees gezien in de breedte... Uh, uh, er niet op vooruit is gegaan bij de vrouwen. Uh, ik had meer verwacht van de Russinnen. Die had ik wat dichter erop verwacht. De Noorse dames, Njatoen en Bukku, die vielen mij een beetje tegen... Marie Hemmer ja, die, die kwam dan in de buurt... maar die verliest gewoon veel te veel op de kortere afstanden. Dus ja, conclusie is dat het allrounde in Europa... bij de vrouwen echt bestaat uit Sablikova... en inderdaad de Nederlandse vrouwen. Maar die verliezen te veel op de vijf kilometer. En dat is eigenlijk ook niets nieuws. Hè? Dat is een afstand waar het in Nederland al, ja, al een aantal jaren... gewoon niet goed mee gaat als je, als je kijkt naar Nederland. Ja, en dan hebben we dus een, een, een Rus die wint bij de mannen. Een, een Tsjechische die wint bij de vrouwen. Is dat uh, voor het schaatsen in het algemeen... Wel goed te noemen? Ja, dat, dat wel inderdaad. Uh, vooral ook de winst van, uh, van Skobrev bij de mannen natuurlijk. Ja. Uh, hij komt uit het land waar over vier jaar of over drie jaar inmiddels... de, de Olympische winterspelen zullen worden gehouden. Maar um, Skobrev moest wel tegelijkertijd ook erkennen... dat het nog niet helemaal goed gestructureerd is in Rusland. Dat veel geld juist niet naar het schaatsen gaat, maar naar andere wintersporten. Maar als je dan inderdaad een positieve draai eraan wil geven... dan zeggen mensen altijd het is goed voor het schaatsen. Um, maar nogmaals, ik moet wel zeggen dat vooral bij de vrouwen... het niveau in de breedte uh, ja, uh, niet gewo gewoon niet zo heel erg hoog is. Het zijn voornamelijk specialisten die zo'n allround-toernooi rijden... met één echte allroundster daarbovenuit. En dat is Sablikova. Sebastian Timmerman over het EK in me Dank je wel.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 Diep Adel, ze heeft een uh, gouden strotje, mag je zeggen. Uh, en uh, wie heeft er gouden benen? Dat is Marianne Vos. Ze heeft uh, bij de Nederlandse kampioenschap Veldrijden in Sint-Michels-Gestel... voor het eerst in haar loopbaan de titel veroverd. De regerend wereldkampioene eindigde voor titelverdediger Daphne van der Brand... die al elf kampioenschappen op haar naam heeft staan. Marianne Vos is nu aan de telefoon. Marianne, gefeliciteerd. Bedankt. Eindelijk die titel die nog ontbrak, hè? Ja, inderdaad. Het heeft even geduurd, maar uh, nu is ook de Nederlandse titel winnen. Ja, ooit bij de junioren een keertje, hè? Nou ja, inderdaad. Niet, uh, nog geen officiële elite-titel. Nee. Ik, ik, ik zag het uiteraard op televisie vanavond... en ik zag je echt oprecht enorm blij ermee zijn. Dat verraste me een beetje, omdat je al zoveel hebt gewonnen. Ja, maar winnen blijft mooi en een titel helemaal. En zeker helemaal als het dan een titel is uh, die nog niet op het uh, lijstje voorkomt. Ja, was je en, echt uh, op gebrand vandaag? Ja, ja, ik voelde me al wel, wel goed in de voorbereiding op dit kampioenschap en het is vaak net niet gelukt of dat ik net niet helemaal uh, top aan het kampioenschap verscheen, maar deze keer uh, voelde ik wel dat het erin zat en uh, als het dan lukt, nou toch een hele uh, spannende wedstrijd. En waarom? Is wel uh, ontlading. Ja. En, en waarom voelde je dat het erin zat vandaag? Nou, ik voelde me goed en uh, het parcours lag me wel. Dan, ja, dan weet je dat het kan, maar dan moet het nog net lukken natuurlijk op ja. het moment. En Defnie van der Brand was uh, ook een hele goede doen. En dat is natuurlijk niet de minste, en zeker niet uh, die weet hoe het is om een nationaal kampioen te worden met alles Dat je wil zeggen, Goedacht. ja. Dus uh, ja, die wou hem ook niet graag afgeven. Dus dat is een hele mooie wedstrijd. Heb je een specifieke voorbereidingen gehad op deze wedstrijd? Nou, niet zozeer op deze wedstrijd. Over drie weken is het wereldkampioenschap, dus daar probeer ik zo goed mogelijk naartoe te bouwen. Maar dat betekent wel dat uh, ja, als de vorm over drie weken goed moet zijn... dat die nu ook wel in orde moet zijn. En ik heb echt wel geprobeerd om dit als, uh, als tussendoel uh, zo goed mogelijk toe te pieken. Ja, en uh, uh, nog even na naar die wedstrijd. In de laatste ronde, daar rijden met Daphne van der Brand uh, richting de finish natuurlijk. Zij zal denken, uh, Marianne heeft een goed eindschot. En jij hebt daarop vertrouwd? Nou, ik had er eerder in de wedstrijd al wel geprobeerd druk te zetten. Ook op, uh, op Daphne en op, uh, op Sanne van Pasen, die ook nog lang meeging. Mm -hmm. En toen bleek al wel dat het moeilijk was om uh, elkaar te lossen. Of je moest echt een foutje gaan maken. En uh, nou ja, toen heb ik inderdaad meer uh, gedacht, dan moet het in de laatste ronde maar gebeuren. En Daphne heeft nog, ook nog wel in de laatste ronde echt een paar keer een versnelling geplaatst. Maar ja, het bleek inderdaad... Uh, inderdaad de laatste rechte lijn pas beslist te gaan worden. Durf je er dan ook echt op, vert op te vertrouwen dat jouw eindspint zo goed is? Nou liever niet, maar als het uh, moet dan wel. En, uh, <laughs> ja, ik, ik weet dat ik uh, ja, normaal gesproken des niet kan verslaan, maar je moet wel echt uh, helemaal in het wiel zitten. Anders, uh, ja, anders is zij ook gewoon heel rap. En ja, dan moet dan allemaal net uh, wel in elkaar, of net, uh, ja, net die puzzelstukjes in elkaar vallen. Want al heb je twee meter in een bocht, dan wordt het al heel lastig. Dus... Dat is wel ook spannend uh, in de wedstrijd zelf. Uh, dan ga je dan met een uh, Nederlands kampioenschapstrui naar Duitsland, hè? naar het WK... over een week of twee of drie, meen ik. Ja. Uh, ja. Uh, is dat parcours ook op jouw lijf geschreven? Weet je dat al? Misschien? Ja, ik ben er al eerder geweest. We hebben er zelfs al eerder een uh, wereldkampioenschap gereden. Er, uh, er is behoorlijk wat hoogteverschil dus over een veld. En uh, nou ja... In 2005 toen we daar reden, toen was het uh, behoorlijk uh, ijzig. Uh -huh. En daar hangt het natuurlijk nu ook weer vanaf. Of het, uh, of het dooit, of het vriest, of het sneeuwt. Waar ligt jouw voorkeur? Nou Op dit moment maakt het me eigenlijk weinig uit. IJs is altijd een beetje uh, discutabel, omdat je dan uh, niet echt zekerheid hebt. Qua materiaal en, uh, en valpartijen natuurlijk heb je nooit. Maar ijs is wel, uh, wat dat betreft ja, dat krijg je wel veel vraagtekens. Ja, en, heb je het minst in eigen hand, hè? kan ik me zo voorstellen. Ja, dus uh, wat mij betreft mag het gewoon uh, of blubber zijn of, uh, of gewoon hard. Maakt eigenlijk niet uit. Nee. Dan heb je het WK gehad, dan ga je uh, weer richting weg. Hoe, hoe ziet daarna jouw programma eruit voor de rest van het jaar? Uh, februari, maart ga ik weer de baan op en dan uh, op ik eind maart het WK in Apeldoorn te rijden. Natuurlijk. En daarna ga ik in uh, april weer de klassiekers, de, de voorjaarsklassiekers op de weg in tot, uh, tot het WK. Uh, weg in kooparen. Het kan wel eens een mooi jaar gaan worden, hè? Je bent in ieder geval fantastisch fantastische start. Ja, dat is in ieder geval 30. ja. Dus uh, ik hoop dat ik deze lijn een beetje door kan zetten. Dat zou uh, fantastisch zijn. Oké, okay, Marian, dankjewel. Bedankt. Oké. Okay. Hoi. Sport kort. Lars Boom heeft in stijl afscheid genomen van het uh, veldrit Pedaton. Boom pakte in sint michielsgestel voor Gerben de Knechtsen... en Eddy van IJsendoorn voor de vijfde keer op rij de nationale titel... Even knieën dus van Marianne Vos. Met dit succes op zak richtte de part-time veldrijder zijn vizier nu weer volledig op de weg. Boom kende alleen in het begin van de wedstrijd twijfels. Ja, op een moment, toen ze nog na 300 aan het wiel zaten... Toen had ik wel enige twijfel, maar uh, daarna uh, lost ik ze. En er was het uh, of niet snel gebeurd, ik moest al blijven koersen... maar ik had al een, uh, een voorsprong, dus dat was nog prettig. Boom doet niet mee aan het WK eind januari in het Duitse Sankt Wendel. Die wedstrijd past niet in zijn programma. Boom gaat volgende week met de ploeg op trainingskamp. In februari rijdt hij in Qatar zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen. Voetballer Lex Immers heeft zijn contract met Oude Den Haag opengebroken en verlengd tot medio 2014. Het huidige contract van de 24-jarige Immers liep in 2012 af. En Robin Haase is er met zijn dubbelspelpartner David Martin niet in geslaagd tennis tennistoernooi van het Indiase Chennai op zijn naam te schrijven. Het nederlands amerikaanse duo verloor in de finale van de Indiase favorieten Bupati en Pais. De rentree van Lorna Kiplagat in de halve marathon van Egmond eindigde in een deceptie. Kiplag moest na 13 kilometer afhaken vanwege een kuitblessure. De wedstrijd werd bij de mannen gewonnen door de Ethiopier Abshero, En bij de vrouwen ging de zegen naar zijn landgenote Ave Work. Hilda Kibet was met de vijfde plaats de beste Nederlandse. En Koen Rijmakers eindigde als beste Nederlandse man als achtste. Snowboardster Nicolien Sauberij heeft in de aanloop naar het WK... een teleurstellende wereldbekerwedstrijd afgewerkt in Bad Kashtain... De Olympisch kampioenen op de parallel kwam kwamen Oostenrijk niet door de kwalificaties heen. Het WK in Spanje begint op 15 januari. De beachvolleyballers Richard Schuil en John Stiekema... hebben het eerste Europese indoor-toernooi in Aalsmeer gewonnen. Het Nederlandse gelegenheidsduo Stiekema... verving de nog geblesseerde reine nummer door... was in de finale te sterk voor het Duitse koppel Ertman en Matiziek. En personeel op een postkantoor in het Noord-Ierse kun. Country en heeft twee pakketjes onderschept met kogels erin. Die waren bestemd voor coach Neil Lennon en middenvelder Neil McGinn... van het Schotse Celtic. Lennon en McGinn zijn beide katholiek en van Noord-Ierse afkomst. En coach Lennon beëindigde in 2002 vroegtijdig zijn interlandcarrière... nadat hij een doodsbedreiging had ontvangen.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 Was dat van Coldplay? Woensdag 19 januari. Dan wordt de voetbalcompetitie in de Eredivisie hervat. Tot die tijd verblijft een groot aantal eredivisieclubs over de grens. Zo zijn PSV en Twente naar Spanje geweest. En verblijft het merendeel van de clubs in Turkije. Niet alleen de clubs zijn uitgewaaid, ook de scheidslichters bevinden zich in Turkije. Om zich voor te bereiden op de tweede het seizoenshelft. Ook onze verslaggever Ronald van der Geer is inmiddels in Turkije. Ronald, goedenavond. Hallo jongens. Ik neem aan dat ze allemaal voor het lekkere weer gaan naar Turkije, hè? Nou ja, in de goede omstandigheden. Ik bedoel, het is hier, als het hier niet regent... want dat is het enige wat nog wel eens dreigt in, in deze periode... maar als het hier niet regent, dan uh, ligt de temperatuur tussen de 12, 18, 20 graden. Zijn de velden prima? Ja, dan is het natuurlijk een, een ideale gelegenheid. En, en zijn dit ideale omstandigheden om je voor te bereiden op het tweede gedeelte van de competitie? Ja, we hebben hier niet voor niets gesteurd, want er zitten daar een boel ploegen. Uh, noem eens wat namen. Nou ja, van de Eredivisie uh, zijn er acht. Ajax uh, is hier vandaag onder meer uh, neergestreken, maar AZ, Heracles, Vitesse, De Graafschap, VVV, uh, Sparta, nou, dat, is dan, uh, dat is dan de Eerste Divisie. Maar dat, zijn, uh, dat is even een greep van de ploegen die, uh, die zich hier hebben verzameld. Dus uh, ja, dat, uh, dat is nogal uh, zo ja, het een en ander. Hoe komt dat? Is het daar zo? Uh, ja, natuurlijk de omstandigheden zijn goed, maar goed, dat is in Griekenland misschien ook wel zo of, uh, of nog zuidelijker. Um, uh, Wordt word er veel aan gedaan uh, om die clubs naar Turkije te halen? Ja, het is uh, ten eerste zeer betaalbaar... En, en ja, dat, dat, dat spreekt natuurlijk toch een duidelijk woordje mee hè, in de huidige financiële uh, situatie. En eigenlijk zijn er een aantal zaken die dus naast dat, uh, dat goedkope in het voordeel spreken. De omstandigheden zijn hier goed. Je moet je voorstellen dat, uh, dat, dat ja, de Turkse riviera is natuurlijk helemaal ingericht op toerisme. Maar met name in de vakanties en juist in de periode, eind december, januari, februari, dan ligt eigenlijk dat hele toerisme op zijn gat. En komen er nou luisteren hier naar deze streek? Een aantal jaren geleden heeft men besloten om ja, het voetbal uh, de gelegenheid te geven. Of schappelijke prijs in deze mooie hotels. All inclusive te komen zitten. En, ja, en dat betekent dat, dat men uh, velden heeft aangelegd. Heel veel ploegen hier naartoe haalt. Waardoor je A. in goede omstandigheden zit. Tegen een redelijke prijs. En heel gemakkelijk een oefentegenstander kan, uh, kan treffen die hier ook verblijft. Ja. Dus dat, dat zijn zomaar drie redenen om, uh, om naar Turkije af te reizen. Want ik neem aan. Het zijn niet alleen maar Nederlandse clubs die daar zitten. Nee, er komen in een periode van, van zes weken 2100 ploegen naar, naar de Turkse riviera. Dat is natuurlijk nogal wat. Ik no. bedoel, De hele Duitse tweede Bundesliga zit hier bijvoorbeeld ook, maar uh, ja, in Turkije is het hier mooi weer, maar in de rest van Turkije is het ook gewoon winter. Dus ook uh, Turkse eerste, tweede en derde klassers uh, verblijven hier. Ja, en uit diverse landen ook, uit Scandinavië, Russische ploegen, nee, dat, er zit hier werkelijk van alles. Ja, en uit Nederland niet alleen, uh, niet alleen profploegen, maar ook de amateurploegen, dat is iets van eigenlijk de laatste jaren dat ook die in de winterstop op trainingskamp gaan, weliswaar is uh, het uitgangspunt dan iets anders en is het groepsgevoel iets, uh, iets meer het hoofddoel dan, uh, dan zeg maar, uh, conditioneel uh, werken. Maar ook de amateurploegen tellen mee en die zijn hier ook massaal. Zo, dus die maken er echt een uitje van, zou ik maar zeggen, als ik jou zo'n beetje hoor. Ja, dat, nou toevallig, ik ben, ik ben vanavond bij Rijksles geweest en uh, daar uh, uh, hoorde ik het verhaal van Gert Kruis. Uh, Gert Kruis is trainer van, uh, van Volendam. Hij zit in een hotel uh, waar hij verder nog weet dat er twintig uh, amateurploegen zijn. En daar gaat het leven uh, 24 uur per dag door in het hotel. Dus als hij zegt tegen de jongens rusten, ja, dan wordt dat gewoon lastig omdat er uh, uh, elders in de hotels uh, op de gangen mensen al kotsend en uh, jallend, uh, lallend en in Polonaise lopend over die gangen gaan. <laughs> Door een biertje ja, dat, gedronken dat, daar. Dat is, dat is niet helemaal, uh, ja het is allemaal all dus er kan makkelijk gedronken worden. Dus dat is niet helemaal uh, ideaal, zeg maar. Maar uh, goed, uh, ja, uh, Turkije uh, vaart er wel bij. Ja, goed, uh, veel clubs daar, maar ik zei het al, ook de scheidsrechters zitten daar. De Nederlandse scheidsrechters, uh, gebeurt dat ieder jaar? Vorig jaar waren ze ook hier. Toen uh, zaten ze in het hotel waar ik nu zit. Uh, het uh, Titanic Hotel in Laarda. Oh jee, bij, uh, als dat nog gegaan. Ik kan het nog een beetje ruiken. Dus. Maar uh, nee, die zijn, ze komen gaan er gaan, sinds een aantal jaren ook in de winterstop met z'n allen uh, uh, ja, tezamen. Ze uh, voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. Ook daar wordt er uh, gemeenschappelijk getraind. En ook daar wordt er toch een beetje aan een, aan een groepsgevoel gewerkt. En dagelijks zijn er ook natuurlijk wel lezingen gesprekken. He, ook de leiding heeft dan eens even rustig de tijd om mensen te zitten. En uh, morgen zijn we allemaal uitgenodigd, de Nederlandse pers die hier dan uh, aanwezig is. Want dan uh, mogen we de training bekijken uh, die uh, de, de scheidrechters gaan, uh, gaan ondernemen. En daarna worden ze bijgepraat. Krijgen ze zeg maar een, een, ja, een, een, een opfriskursus. Nou ja, dat, dat klinkt wat raar. Maar er wordt een soort scheidsrechtersevaluatie gedaan. En er worden instructies uitgedeeld voor het komende half jaar. En er moet nog wat bij zijn met, met beelden. En, uh, en uh, Dick van Echtmond geeft dan die uh, instructies. Dus ja, ze worden wel degelijk ook klaargestoomd voor het uh, tweede gedeelte van de competitie. Nou, we zijn benieuwd naar je reportage. Morgen Ronald van der Geer, dankjewel. Een okay. succes in hotel Titanic als dat maar goed gaat. De eerste weken van januari vertrekken dus heel veel clubs en, uh, uit de divisie. Dat horen we naar het zonnige zuiden. Heel veel clubs dus in uh, Turkije. Landskampioen Twente was in La Manga, Spanje. Ook voorzitter Joop Munsterman was erbij in uh, het zuiden van Spanje. Hij maakt zich niet druk over mogelijke transfers. Nu de transferperiode weer is geopend. Dit zijn, dit zijn van die manen waarin het van, van dag op dag verandert. En uh, ja, wij verwachten eigenlijk uh, niet zoveel van de transferperiode. Maar goed, als het gebeurt, gebeurt het. Zo so bier. Ja, namen worden genoemd. on en amerikaan Willem Jansen. Uh, voorlopig niet aan de orde? Nee, voorlopig niet aan de orde. Kijk, we zijn natuurlijk altijd in gesprek. Maar we zijn elke maand in gesprek met allerlei spelers. En... Uh... Maar wij hebben niet het gevoel dat wij uh, op, op, op het ogenblik uh, wij, uh, wat uh, op het transfergebied gaan doen. Is dat ook afhankelijk van of er nog mensen gaan? Uh, er wordt al gezegd, ja, voor Jussifiets heb je verhuurd aan VVV, er kan wel een middenveld erbij. Nou ja, Bannik hebben we daarvoor teruggehaald. Dus uh, ja, dat lijkt me een hele logische zaak. Willem Jansen, aan het einde van dit seizoen uh, zal die worden toegevoegd. Tussentijds halen is uh, niet aan de orde. Nee, voor ons is dat op het ogenblik niet aan de orde, want... Uh, Kijk, onze selectie is uh, compleet en volledig. En, uh, maar ja, je hebt ook gezien, we zijn natuurlijk ook uh, jeugd aan het inpassen hier. En uh, dus ja, voorlopig is voor ons niet aan de orde dat wij Jansen gaan halen. En die Onyebu, financieel verhaal, te duur? Maar ja, is natuurlijk... Kijk, je kijkt natuurlijk altijd naar cent centrale verdedigers. En hij is er één van. Maar ja, zo zijn er veel meer uh, en uh, ja... Om dat nu te doen. Ja, dat hangt natuurlijk uh, van heel veel zaken af. Maar voorlopig zitten we er nog niet in dat we dat zouden gaan doen. Even heel kort, ik weet dat u er nog niet veel over wilt zeggen. Uh, allerlei verhalen over een samenwerking tussen FC Twente en MS United. Hoe moeten wij dit zien? Gaat dat om. Uh, gaan we Rudy in de grootste zien? Nee, dit heeft alleen maar te maken met de jeugdacademie. En uh, dat past in. in uh in het brede spectrum van uh, hoe organiseer je met elkaar uh, uh, van onderuit FC Twente. Kijk, uh, de eerste selectie staat natuurlijk in het brandpunt van de belangstelling. Maar waar het uiteindelijk om gaat is de continuïteit binnen FC Twente, ook op sportief gebied. En, uh, en daar is dit een van de vele dingen en uh, een van de vele initiatieven uh, die wij op het ogenblik hebben. En daar past dit in te maken met de voetbalacademie, voetbalscholen, her en der in de wereld. Is dat wat mijn doet een blauwdruk voor wat FC Twente graag zou willen? Nee, eh, FC Twente heeft eigen blauwdruk en, en, en, en daar past eh, daar zou eh, dit in kunnen passen. Maar dat moet allemaal nog wel eh, afgerond worden. En, en eh, ja, zover zijn we niet. Dus het heeft ook heel weinig zin om daar iets over te vertellen. Even kort, uitbreiding stadion eh, Vanaf begin volgende seizoen... Zitten de FC Twente-supporter weer in een nieuw uitgebreid stadion, dat is wel zeker? Nou ja, Wij gaan er wel van uit. maar ik heb al gezegd, uh, al eens eerder gezegd, de gemeente Hengelo, de gemeente Enschede, uh, de provincie, uh, ja, die zullen met elkaar um, eruit moeten komen. Uh, uh, de zullen met betrekking tot infrastructuur zullen ze eruit moeten komen, want dat is iets waar wij eigenlijk buiten staan. Eén ding is zeker, uh, wij kunnen dat niet financieren. En naast de infrastructuur naar het stadion. En, en ik moet zeggen, dat gaat ook niet alleen om het stadion. Dat gaat natuurlijk om ontsluiting van het totale gebied. Ja, daar zullen zij uit moeten komen. En zo niet, dan, ja, dan hebben wij een probleem. Kunnen we wel een stadion bouwen. Maar ja, dan is dat stadion niet te bereiken. Nou, wat is de status van uh, uh, dat wat je van de gemeente mag verwachten? Hoe staat het er nu voor? Ja, dat uh, is een goede vraag, denk ik. Aan de gemeente en aan de provincie en aan, aan, aan beide gemeenten en aan de provincie. Dus Joop Munseman tegenover rtv Oost verslaggever Paul Schapping. FC Twente oefende vanmiddag ook nog trouwens tegen het Duitse Hoffenheim. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor Twente was Nasser Tjatli, trefzeker. Eliza Durillo Skinny jeans. Buitenlands ja, voetbal. Langs de lijn. In ons land ligt het voetbal al een tijdje stil... maar in Zuid-Europa en aan de andere kant van de Noordzee... werd vandaag gewoon gevoetbald. In de Italiaanse Serie A stonden Napoli en Juventus vanavond tegenover elkaar. Dat was een duel tussen de nummers 3 en 5 van de ranglijst En Napoli bleek de sterkste... Onder leiding van Edinson Cavani won het met 3-0. De Uruguayan nam alle treffers voor zijn rekening. Door deze overwinning klimt Napoli naar de tweede plaats. AC Milan heeft vier punten meer. Juventus blijft steken op plaats vijf. In Engeland werd gespeeld om de FA Cup. Het geplaagde Chelsea onder leiding van Carlo Ancelotti weet weer wat winnen is. Ipswich Town, dat onderaan bungelt in de championship, werd overklast. Chelsea won met maar liefst 7-0. Bij de thuisploeg startte Patrick van Aanholt in de basis. Hij werd 20 minuten voor tijd vervangen voor een andere Nederlander. Door een andere Nederlander moet ik zeggen, Jeffrey Bruma. Leicester City stunte door het Rijk en Manchester City op 2-2 te houden. De club uit de championship nam na 40 seconden de leiding... maar City herstelde zich door nog voorrust twee keer te scoren. In de tweede helft kwam Leicester weer op gelijke hoogte... door een enorme blunder van City-doelman Joe Hart. Nigel de Jong speelde de hele tweede helft mee bij City. En de noodzakelijke return is later deze maand in Manchester. En eerder vanmiddag speelden Manchester United en Liverpool tegen elkaar in die FA Cup. Manchester won met 1-0 door een zeer omstreden strafschop in de beginfase. Scheidsechter Webb legde de bal na een overduidelijke schwalbe van Berbatov op de stip. En na een half uur speler stuurde hij ook nog eens Liverpool aanvaller Steven Gerrard met rood van het veld. Ryan Babel publiceerde na afloop van de wedstrijd een bewerkte foto op Twitter waarop Howard Webb het shirt van Manchester draagt. Engelse voetbalbond vindt dat niet zo leuk... en heeft laten weten een onderzoek te starten naar het Twittergedrag van Babel. Die heeft inmiddels via datzelfde Twitter zijn excuses aangeboden. En vanavond speelde Real Madrid de topper tegen Villarreal. Dat is een duel tussen de nummers 2 en 3 van de Primera División. En Madrid moest winnen om gelijkertijd te houden natuurlijk met Barcelona... dat gisteren al overtuigde met een 4-0-overwinning op Deportivo La Coruña. Goedenavond, Edwin Winkels, onze correspondent. Goedenavond. Uh, is het gelukt in Madrid... Maar het is Real Madrid gelukt in ieder geval om inderdaad toch in het spoor van Barcelona te blijven. Ja. Uh, bond met 4-2. Hele leuke, uh, aantrekkelijke wedstrijd. Je zegt met nummers 2 en 3. Inmiddels het, het verschil tussen nummers 2 en 3 is al 11 punten na deze wedstrijd. Wie Real blijft, derde. Maar staat al ver achterop. En kwam twee keer op voorsprong. Al heel vroeg in de wedstrijd. Uh, 0-1 en na kwartier 1-2. Uh, maar het was de dag de avond van, van Cristiano Ronaldo die een, uh, een hat-trick maakte. En KK, terug van een blessure, die uh, uiteindelijk de, de 4-2 maakte. Uh, en Real eigenlijk redden van een wedstrijd die, die er uh, een uur lang heel slecht uh, uitzag voor, uh, voor Real. En wat voor indruk maakt die ploeg dan op je? Uh, hoe, hoe, hoe komt dat? Ja, het was een beetje rommelig. En Real was een heel goed voetballer. Een ploeg speelde. Een fantastische eerste helft. En uh, stond op slag van rust ook nog met, met 2-1 voor. ...toen ze door enorme fout uh, Real gelijk lieten komen. Het waren eigenlijk fouten allemaal van uh, Villarreal... Van, van die, die, ...die Real in staat stelde te, te scoren. En van de scheidsrechter bij de, bij de 3-2 beklaagde de trainer zich ook. Uh, Garrido van Villarreal, dat er daar buiten spel was van, van uh, Di Maria. Die mm -hmm. De bal be, leek door te koppen, dat deden niets. niet, maar de keeper was afgeleid. En de Ronaldo was nog scoren. Maar dan zei die trainer van BRL. Hij zegt uh, in het, ze klagen zo vaak bij Real Madrid over de scheidsrechters dat ze geen scheidsrechter uh, een beslissing in het voordeel van de van de bezoekers neemt. Maar nee. ja, dat is het huilen een beetje van de van de verliezende tegenstander. Kan je Real uh, nog wel gelijk, vergelijken met, uh, met Barcelona, dat natuurlijk superieur speelt? Ja, dat verschil in de competitie is twee punten. Het uh, verschil in het voetbal is veel en veel groter. Real Madrid moet, moet echt nog groeien. Het, uh, zoals vanavond, het is geen overtuigende wedstrijd. Het, is, het schoort gewoon heel goed. Het, de Ronaldo in topvorm die staat al 23 doelpunten <lacht> na 18 competitiewedstrijden. Uh, een fantastisch gemiddelde. Die staat vijf doelpunten voor op Messi bijvoorbeeld. En daar leeft Real een beetje voor. Maar je ziet ook de spanning. We hadden ook weer het, incident, het typische Mourinho-incident aan het einde van de wedstrijd. Uh, bij de 4-2 ja. springt hij naar de, voor de dukke out van Real om, om enorm te gaan juichen om die 4-2. Spelers van Real gooide wat dingen naar hem toe. En hij zei na afloop dat hij het alleen maar met zijn zoon wilde vieren... die toevallig net achter de bank van die Real op de tribune zat. Ja, ja. goed. Uh, maar Barcelona, je zei het al, is qua, qua spel toch wel de beste. Dat slaat aan bij de fans, heb ik begrepen. Want er kwamen nogal wat mensen af op een open training, hè? Ja, nee, de wedstrijden het altijd vol. Maar er was vandaag dan een open training. Waar Riola traint bijna altijd achter gesloten deuren... Vandaag hadden ze dan een speciale training in het mini-stadion heet dat. Er kunnen nog altijd 15.000 mensen in. Die kaartjes waren vorige week al uitverkocht. Uh, ja, dat was één groot gekke huis. Iedereen, uh, vooral de jeugd, die kwam kijken hoe Barcelona uh, trainde. Handtekeningen werden eruit gedeeld. Uh, het was een prachtig ogenblad voor de sporters. Daar gingen de spelers ook nog alle ziekenhuizen in de stad af uh, om uh, kleine zieke, jonge uh, een beetje op te vrolijken. Het was echt een, een, een Barca dag waar bijvoorbeeld uh, Ibrahim Afalai enorm van stond te kijken. Dus die, uh, die, die kijkt zijn ogen uit daar bij jou in de stad? Ja, hij, hij maakte uh, gisteren officieel zijn competitiedebuut. had in de beker al drie minuten meegespeeld. Ik uh, kwam gisteren 10 minuten voor tijd in. Wariole is uiterst tevreden over hem. Hij zegt, die afleiding ons nog heel veel brengen. Die ziet het allemaal goed, combineert goed. Die wil ik graag langer laten spelen. En vanochtend stonden ze lang te praten. En, uh, nee, afverleid Het, het, het ja. zit erop. Mooi, dankjewel. meteen okay. het oog met Julian Jansberghalen. Goedenavond. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers... te veel betalen voor hun accountants.